Zes uur, hoort Baltus met het NOS Journaal. Na dagen zoeken hebben reddingswerkers in Noorwegen... het lichaam van de vermiste Nederlandse jong gevonden. Noorse media schrijven dat de twaalfjarige jong is aangetroffen... op ongeveer 150 meter van de plek waar hij verdween. Hij was in het westen van Noorwegen op vakantie met zijn familie... toen hij donderdag in het water viel.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 In de Mexicaanse staat Michoacán zijn negen lijken gevonden. Volgens de openbaar aanklager zijn er aanwijzingen dat het om leden gaat van de tempeliers drugskartels. En zijn ze waarschijnlijk gedood door een burgerwacht. Dat laatste zou blijken uit een briefje. De laatste jaren nemen groepen burgers steeds vaker het heft in handen om zich te beschermen tegen het geweld van de kartels. De Templiers hadden ooit ook banden met het Golfkartel, een van de grootste kartels van Mexico. De leider van die beruchte drugsorganisatie is vandaag gearresteerd. Mario Armando Ramirez Trevino werd door Mexicaanse militairen opgepakt. Een 30-jarige Zaandammer is door de politie gearresteerd in verband met de dood van een 51-jarige plaatsgenoot. De politie heeft de hele dag onderzoek gedaan in het huis van het slachtoffer. Die was onwel geworden en overleed. De politie vindt de omstandigheden verdacht, maar wil verder niets kwijt. Omwonenden denken dat er in het huis een schietpartij was. De Egyptische Justitie verdenkt 250 aanhangers van de moslimbroederschap... van moord, poging tot moord of terrorisme. Dat heeft het Egyptische staatspersbureau MENA bekendgemaakt. De afgelopen dagen zijn zeker duizend moslimbroeders gearresteerd...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 Yes, goedemorgen, daar luisteren je inderdaad naar Start op Radio 1 e voor BNN. En uh, de hele week was het, uh, was het boksen in Nederland, want de top van de Europese boksers tussen de 17 en 19 jaar, die waren in Rotterdam om, elkaar, om tegen elkaar te vechten. Het EK was daar en uh, Sophie van University sprak Faris, dus, uh, de Benjamin van het Nederlandse boksteam en, uh, in, en uh, ze interviewde hem, net zoals, net zoals dat gaat met boksen, in drie rondes en ook nog in de boksring. 16 jaar en nu op het EK boksen. En dit is van 17 tot en met 19. Hoe komt het dat jij er mee mag doen? Het is uh, bedoeld voor de uh, jongens van 1995, uh, 1996. Ik kom uit 1996 in, uh, in november. Dus daarom, daarom uh, nog 16. Heb. Dus ik ben denk ik een van de jongsten van het toernooi. Sowieso de jongste van de team. Wanneer ben je begonnen met het boksen allemaal? Uh, het boksen is uh, sinds kort, sinds acht maanden. En daarvoor heb ik uh, heel lang gekickboksen. Ook best wel hoog niveau. Maar op een gegeven moment vond ik het een beetje saai worden. En toen uh, ben ik overgestapt naar het boksen. En wat vonden je ouders ervan? Die dachten er niet, hey, ga lekker op voetbal of zoiets. Want kickboksen dat is nog best wel een uh, gevaarlijke sport, of niet? Ja, dat is zeker. Mijn moeder vindt het ook niks. Die, die heeft liever dat ik, die, dat ik het liever niet doe. Maar mijn vader die, die denkt van ja, als hij het wil, als hij het leuk vindt, moet vind ik dit doen. Rick, zet het geld. Het is je eerste, eerste grote wedstrijd in het boksen. Ja, dat klopt. Het is mijn eerste grote internationaal toernooi. En hoe, hoe bevalt het tot nu toe? Ja, het is hartstikke leuk, nieuwe ervaring, veel, uh, veel ervaren boksen je, waar je ook wat van kan leren. Dus op dat, uh, in dat opzicht is het wel goed. Ja, is het heel anders dan bijvoorbeeld een Nederlandse wedstrijd of andere wedstrijden die je hebt gespeeld? Ja, je ziet hier uh, veel uh, Oosterse landen. En die, uh, ja, daar gaat het wat harder aan toe. Ook met uh, gewicht maken, et cetera. Dus die zijn wat, uh, ja, wat harder eigenlijk. Gewicht maken, wat, be wat betekent dat precies? Ja, dat ze moeten afvallen om op een bepaald gewicht uh, te mogen boksen. Ja. En heb jij, dat, heb jij dat ook moeten doen? Ja, dat heb ik ook moeten doen, ingaals. ja. Ik heb uh, zes kilo verloren in twee weken. Ja, eigenlijk een uh, fout, maar dat moest ik veel langer van tevoren doen. Maar ja, dus uh, weer een les voor de volgende keer. Het, het grootste deel wat je verliest is vocht. Dus dat, dat drink je er zo weer bij, je bent ook zo weer uh, terug op je oude gewicht. Dus dat is niet zo'n uh, zo groot probleem, maar je verliest wel veel kracht. Je hebt al gebokst en hoe pakte dat uit? Ja, dat pakte wel goed uit. De eerste ronde ging, uh, ging uh, heel goed. Maar na, ja, na drie minuten voelde ik dat ik te veel uh, uh, gewicht was kwijtgeraakt en weinig energie had. En ja, dan voel je gewoon dat je niet, niet hard kan stoten, en niet goed, niet scherp bent. Dus eigenlijk het gewicht verliezen heeft misschien al een klein beetje de kop gekost deze keer. Ja, dit keer, keer wel. Dit keer maar, is mij zeker de, kop, zeker de, kop de kop Ring ace, seconds out. Third and final round. Ja, afgelopen hele zomervakantie heb je op Papendal getraind. Wat vinden je vrienden ervan dat je, dat je niet op vakantie kan of mee uit en dat soort dingen? Ja, die vinden het op zich niet zo erg. Die, die steunen mij voor de volgende procent en, uh, ik weet zelf ook dat uh, ik offers moet, offers moet brengen als ik het uh, doel wil behalen. En wat is dan jouw allergrootste doel wat je wil behalen de komende tijd? Dat uh, zijn de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. En is dat ook haalbaar? Ben je op, op, op de goede weg? Ja, zeker. Uh, vooral met de training die we nu hebben in Papendal, interne training. Het, uh, het uh, werpt zijn vruchten zeker af. Ja, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben bereid om uh, heel, heel ver te gaan voor het boksen. Dus, uh, ja, andere inzet kan het niet liggen. winner in Ring 146 is by unanimous Decision in the Blue Corner ja Lekker hoor, even een beetje potje boksen om je agressie kwijt te raken. Wat, uh, wat doe jij eigenlijk om je agressie kwijt te raken? Oh god. Uh, wat doe ik dan? agressie, ik heb niet zoveel agressie aan. Valt wel mee? mee. Als ik dat doe, dan uh, ga ik sporten. Dat doe ik. Slapen, gewoon niks. En eerst goed over nadenken en dan pas iets doen. Uh, ik ben ook agressief, ik ben altijd heel erg rustig. De leiding uh, zoeken. gewoon iets anders aan, iets anders denken of zo. Denk ik Zoals, maakt niet tijd toch gewoon iets uh, wat me gewoon afleidt op dat moment. Ja, agressie, ik weet het Hardlopen, fitness. Raften. Uh, ja, op dit moment staat het even stil. Maar uh, ik ga samen met uh, uh, een damesteam uh, één keer per jaar. Uh, Heerlijke krachten in Frankrijk. Dus dat is wel een manier voor mij om. Uh, lekker kwaad. of de agressie eruit te uh, laten komen. Als het hier is hoor. Zoveel agressie heb ik geloof ik niet in me. Maar dat is wel een goede manier. Ja, ik denk toch wel dat sporten de beste manier is om je, om je agressie kwijt te raken. Even een kopje leegmaken en weer door. En uh, de jongens die hun kopje zeker vol hebben zijn uh, de, de voetballers van Ajax. En de voetballers van Feyenoord, want morgen spelen deze eredivisie clubs tegen elkaar in de derde speelronde van dit voetbalseizoen. Ja, en het is de belangrijkste wedstrijd van deze week, want uh, het, ja, het, is, het is de klassieker. PSV, Ajax is leuk, Feyenoord, uh, Twente is interessant, uh, noem maar op Ajax, Twente. Maar de echte enige klassieker is dus wel Ajax, Feyenoord. En uh, de Amsterdammers die krijgen de Rotterdammers op bezoek. En uh, ja, hoe gaat dat worden? De klassieker. Zo wordt de wedstrijd die vandaag wordt gespeeld al jaren genoemd. Ajax tegen Feyenoord is al lang niet meer de spannendste wedstrijd van het seizoen... maar toch zorgt het elke keer weer voor veel ophef. De rivaliteit was er al vanaf de eerste wedstrijd... die de Rotterdammers tegen de Amsterdammers speelden, op 9 oktober 1921. Ook al speelden de clubs niet op het hoogste niveau, de strijd was hevig. De wedstrijd eindigde in 2-3 in het voordeel van de ajax maar werd na luid protest van de Feyenoord supporters officieel vastgesteld op 2 tegen 2. Na dit incident volgden er vele. Er is zelfs een vechtpartij uitgeroepen tot de slag bij Beverwijk. Langs de A9 bij Beverwijk gingen de supporters elkaar te lijf... met honkbalknuppels en ijzeren staven. Maar naast deze schrijnende gebeurtenissen... is de klassieker meestal gewoon een topwedstrijd... met veel strijd en mooie doelpunten. Jans met de hoekschop. En 1-1. Vertongen. Mankracht genoeg. Mitea. En de goal. Wat een wonderdoelpunt van Rafael van der Vaart. En van dichtbij. Wie schiet er nou eens in? Paal scoort Feyenoord dan eindelijk. Het seizoen is pas net begonnen, maar vandaag, zondag 18 augustus, komen de twee clubs tegen elkaar om tegen elkaar te strijden in de Amsterdam Arena. Feyenoord heeft nog geen punten en daardoor is de druk op de ploeg heel erg hoog. De supporters verwachten dat ze nu ook wel eens de eerste punten gaan pakken. Maar gelukkig voor Feyenoord is Ajax-sterspeler Sim de Jong nog steeds geblesseerd. En ook als dat Ajax zich op dit moment beter voor, de strijd is nog helemaal niet gestreden. Het belooft vandaag weer een pittige partij te worden. Away. So forget You, what good would that do now? Good. De ex-drummer van uh, een bekende band, Razorlight die dacht van, ik kan ook heel goed zingen. Andy burrows met If I Had A Heart. Goedemorgen. Kwart over zes, je luistert naar Radio 1, naar Start. De start van je zondag, de start van je week ook. En ook de start weer van een beetje, ja, het normale leven. Want uh, de zomer begint er nu toch wel op aan het raken. Mensen... Uh, gaan weer gewoon aan het werk, zijn op vakantie geweest. Uh, de scholen, de, ba de basisscholen bijvoorbeeld, beginnen in het grootste gedeelte van het land weer. En uh, Rutte is ook weer terug, die gaat weer lekker uh, met de trap naar zijn torentje. <laughs> en uh, ja, alles komt gewoon weer een beetje op gang. Uh, maar hiervoor was die gorddroge nieuwsperiode. Oftewel de komkommertijd. En Charlie van University heeft een top 5 gemaakt van uh, nieuws wat ons door deze lome zomer heeft kunnen slepen. Margo van de komkommer inmiddels alweer een klein beetje verbeterd. Vandaag gaan we koken met komkommers. Wat zijn komkommer stopmotion? De komkommer stopmotion die heeft ons door deze maanden van journalistieke droogte heen geholpen. En ja, wat zijn betere onderwerpen daarvoor dan showbusiness en dieren? Een kleine top 5. Te beginnen... Met een hamster. Even terug naar afgelopen nacht. Toen moest de brandweer in Ede, namelijk uitdrukken om hamsterboefje te redden. Jawel. Boefje zat vast onder de wc-pot. De wc-pot moest in zijn geheel uit de badkamer worden gehaald. om zo het beestje te kunnen bevrijden. Ja, zo'n beetje. Iedere nieuwsite in Nederland heeft dit bericht vandaag overgenomen. Ja. Inclusief wij zelf. Een hamster gered door de brandweer. En ja. daarmee maar ook kleine dorpjes, werden geteisterd met groots nieuws. Schavendeel bij Dordrecht. Daar is vanochtend de rust flink verstoord. Om vijf uur begonnen de kerkklokken spontaan en aanhoudend te luiden. En dat duurde ruim drie kwartier. Ook lokale burgemeester Arie Mol werd er wakker van. Ja, het was erg apart allemaal. Ik, ik zei nog tegen mevrouw, o oh jee, terroristische aanslag. Waar is het reddingsteam? <laughs> er komt op en superster Beyoncé staat op nummer drie, want ook zij heeft haar steentje bijgedragen om voor ons het nog interessant te maken om de krant open te slaan. Zij heeft namelijk haar haar kort geknipt. CNN heeft een compleet item hier aangeweid. Want ja, kan ze dat nou wel hebben, dat korte haar? Beyoncé's hair has split the nation. 49% said love it. 51% said leave it. These kids change their minds. Beyoncé with long hair or short hair? Long hair. Two minutes later, thumbs up of thumbs down on the new hair. I like it. I like it. een komkommer of Ja, dat ze een uh, komkommer is mag duidelijk zijn. Maar dankjewel, je Beyoncé, want ook jij hebt een bijdrage geleverd... om deze zomer voor ons iets draaglijker te maken. En dan zijn we aangekomen bij de top 2. En die heeft weer een plekje vrijgemaakt voor een dier. Namelijk...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 en rondom de Togeef, daar wonen ontzettend veel mensen uit de Oostbloklanden. En wij hebben het vermoeden dat dat beest misschien in Duitsland aangereden is. Dat ze hem achter een auto gegooid hebben. En voor de grap daar langs de Uiterdijken weg hebben gelegd. Ja, maar toen was het nieuws van de Wolf natuurlijk niet klaar. Want het is nog veel vaker in het nieuws geweest. Maar in ieder geval weten we wel dat het echt, echt, echt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 van fijnste nieuwtjes die ons door de zomer hebben geholpen. En uh, op die plek staat niemand minder dan onze eigen Simon uit Volendam. Die ene van Nick. Want Simon die, uh, had namelijk een akelig akkefietje op Schiphol. Uh, het, het, het verhaal is dus dat ik, uh, dat ik zo slim ben geweest... om de verkeerde koffer mee te nemen naar huis. Ja. Ja. En, en ja, wat ga je dan doen? Dus het was ook de paniekreactie dirigeren toen, toen ik de boel op Twitter zette van jongens. Uh, want ik, ik wist wel door het label uh, wie, wie de eigenaar was van die koffer... Uiteindelijk. Um, uh, ja, waardoor ik nu dus ook de, uh, met jullie aan de telefoon aan. Ja, en dat is natuurlijk niet de enige reden waarom Simon op nummer 1 staat. Want deze week heeft nu.nl ook gekopt. Simon, jarenlang aversie tegen veters. Simon van Nick en Simon heeft jarenlang een hekel gehad aan veters. en wilde eigenlijk alleen maar instapsneakers hebben of met klittenband. En om die reden win jij de gouden veters. Want dit nieuwtje heeft ons ook nog even dat laatste duwtje gegeven... tot het moment dat de politiek weer aanzwengelt, de economie weer daalt... en het normale leven weer aanvangt. Je bent welkom op de BNN-redactie om ze op te komen halen. een of niet dat? Wat een grappig liedje. Er zat er steeds tussen. Ik ben een komkommer of niet, dat ging over het komkommernieuws van uh, ja, de, de afgelopen zomer. En Simon, je bent dus van harte welkom hè, jongen. Arendstraat 33 is uh, het adres van BNN en de Gouden Vetus liggen voor je klaar voor het beste komkommernieuws ooit! Geen fijnere muziek om je zondag zo mee te beginnen. Rock and soul is het een beetje in dat genre schaar ik het. My baby and gotta have it. Start Frank van der Lende. Goedemorgen, ik heb hier de trending topics voor je. Wat, het, uh, wat is trending op Twitter? Uh, hashtag Lowlands natuurlijk. Hashtag LL13, want het is 2013. Het populaire festival is, uh, is uh, ja, dat is wat het gebeurt dit weekend. Vandaag is de laatste dag, dus als je op een of andere manier nog een oom hebt wonen uh, in de buurt van Billinghuizen die misschien een kaartje heeft, probeer alles, want het is echt zo'n fijn festival om daar naartoe te gaan. Hashtag De Bijenkorf is ook trending, want vijf van de twaalf filialen van de winkelketen gaan uh, volgend jaar sluiten. En, uh, ja, dat is toch wel wat. De bijenkorf is toch wel echt een begrip in de Nederlandse samenleving. En hashtag Aja Fij is uh, nu al uh, trending. Vanmiddag wordt hij gespeeld. De klassieker tussen Ajax en Feyenoord om half 1 in een Amsterdam Arena. En het, uh, het belooft een spannende strijd te worden. Uh, vandaag uh, was het een grote dag in 1960 voor alle vrouwen en vrijers. Want uh, de anticonceptiepil kwam op de markt. Alleen nog in Amerika... Maar uh, uh, daarna natuurlijk ook hier in, uh, in Nederland. Uh, in die tijd, ja dat is echt, echt bizar. In die tijd was het dus verboden om in de winkel condooms te verkopen. En daar werd je dus ook gewaarschuwd voor met dit, uh, met dit spotje. Hey, die hetzij enig middel tot voorkoming van zwangerschap openlijk tentoonstelt... hetzij zodanig middel of diensten ter voorkoming van zwangerschap ongevraagd aanbiedt... wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden... of geldboete van ten hoogste 400 gulden. 400 gulden als je gewoon condooms verkoopt in je winkel. Veel, man. <laughs> twee jaar geleden woedde er een uh, gigantische storm uh, in dit weekend... op het Belgische muziekfestival Pukkelpop... Hierbij kwamen vijf mensen om het leven en raakten 150 mensen gewond. Het zijn echt heel heftige beelden. Hè? Als je uh, wil zien uh, hoe dat was, kan je even op YouTube kijken qua uh, effect wat dat had. Michael Pennyman. En dan denk jij, Michael Pennyman, wie is dat? Ja, je kent hem beter als, uh, als Mika. Die hoor je, de zanger Mika, uh, je, je hoor het liedje Grace Kelly. Hij is vandaag jarig. En hij is 30 jaar oud geworden, gefeliciteerd. Acteur Edward Norton is ook jarig. Die ken je onder andere van zijn filmrollen in American History X. The Score en uiteraard Fight Club. Wel een van de bekendste uh, ja, films ooit gemaakt. Ook hij wordt een dagje ouder en blaast 44 kaarsjes uit, van harte. En uh, voor degenen die luisteren en die vandaag ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. En dan kijk ik nog eventjes op de buienradar, buienradar.nl en ik zie dat het... Uh, ja, er komt weer wat aan. Of, nou ja, eigenlijk als je in het westen woont, zeker in het zuidwesten, heb je een flinke plantsbui gehad al. Woon je iets meer naar het noorden toe, dan komt er echt een goede plantsbui aan hoor. Het blijft uh, wel ook even een tijdje regenen nog. Eind van de dag? ...zou het wat beter moeten kunnen worden. Maar het is, het is geen lekkere zomerse dag zoals we eigenlijk de afgelopen weken gewend zijn. Waar het uh, een lekkere zomerse dag voor moet zijn, zijn natuurlijk festivals. En uh, Lowlands is al bezig, dat heb je, heb je al gehoord. Ik uh, was er ook vandaag nog, wat een fijn festival. Dat is uh, een bekend en groot festival, maar ook de parade is ook wel echt een fenomeen hoor. Mateloos populair. En uh, op dit moment staat de uh, parade in Amsterdam. Hij heeft ook in Rotterdam gestaan, Den Haag en Utrecht. Maar nu is hij in Amsterdam en er zijn mensen die zweren bij de parade. Die zeggen dat is echt het fijnste festival wat er is. Maar er zijn ook mensen die er niks mee te maken willen hebben. Die hebben echt zoiets van, ja, uh, ga weg met je, met, je, met je festival hier in mijn stad. Amber ging eens kijken hoe het was en uh, maakte er dit verhaal van. Hé, hey, ga je ook naar de parade? Ik werkte jaar bij de parade... Oh, ben je nog niet geweest? Nee, je moet echt gaan. Zo ontzettend leuk. Wat een sfeer daar. De parade is echt mijn hoogtepunt van het jaar. Parade, parade, parade. Zo grondst het dat al dagen door onze hoofdstad. Ik kan er niet omheen. Blijkbaar is dit fenomeen absoluut de moeite waard om te beleven. En wie ben ik om niet mee te varen op het golvende enthousiasme van mijn medemens? Het wordt hoog tijd om eens een bezoekje te wagen aan hetgeen waar half Amsterdam het al een week over heeft. Het is tijd voor mijn paradijselijke ontmaagding. Bij de entree aangekomen verbaas ik mij hoogelijk over het feit dat ik 57 moet betalen om binnen te komen. 7,50 euro om op een terrein te kunnen zitten waar, na nadere inspectie concluderend, mensen louter alcohol drinken en taco's verorberen? Apart. Maar goed, ik geef de organisatie het voordeel van de twijfel. Wellicht kost die misplaatste rockband die ergens in een hoek op een veel te schrale geluidsinstallatie staat te spelen toch meer dan ik inschat. Na wat rondgescharreld te hebben tussen de verschillende eetstandjes die mij wegens de prijzen een spontane anorexia aanval bezorgen, stuit ik op de attractie die volgens de kenners het hart van het festival blijkt te zijn. De Zweefmolen. Mijn cynische brein neemt direct de leiding. Voor een paar euro's plaatsnemen in een bakje aan touwtjes om vervolgens vijf minuten lang te worden rondgeslingerd? Nee, bedankt. Maar het glimlachende gelaat van de knap uitziende 35er links van mij in de rij brengt me toch op andere gedachten. Hmm, misschien moet ik niet zo zeuren. Eens mijn grenzen verleggen. Ach, wat de heck. Let's go! Tevreden snuifend neemt de man plaats in het bakje dat grenst aan de mijne. Rug aan rug sleutelen we onszelf vast met het touwtje dat voor onze buik hangt en zoef, daar gaan we. Terwijl ons bakje hoger en hoger vliegt, draait het knappe gelaat zich om en schreeuwt uitzinnig van plezier in mijn oor. Kom op, we moeten onszelf afduwen! Vol ongeloof kijk ik hem aan. Afduwen? Als ik om mij heen kijk, zie ik echter dat alle 30 plussers in aangrenzende bakjes rare trappende bewegingen met hun benen beginnen te maken. Meid, wat is dit toch enig! Ik doe dit al sinds mijn vierde. Vroeger altijd tijdens de aprilfeesten en nu ieder jaar hier schreeuwt een rood aangelopen vrouw met kakkie neus toe... terwijl ze haar Hermes-tas stevig omklemt. Wat is dit voor pathetische vertoning? Mensen van in de dertig die zich als een stelletje losgeslagen pubers op een zweefmolen storten? Zogenaamd cultureel verantwoord bezig zijn? Man, iedereen weet toch dat je daar zit om ongegeneerd om je heen te kunnen kijken? Om die potentiële man te ontmoeten die later jouw drie kinderen... Sterren, Lieve en Boudewijn in een bakfiets van de hockey naar de tennisclub kan pendelen? Dit elitaire circusfestijn is voor de Amsterdamse oud-Zuidbewoner... weer een prachtig georganiseerd excuus... om te laten zien met hoeveel geld ze kunnen smijten. Maar dan wel cultureel verantwoord. Kom op, welke idioot betaalt er 6 euro voor een bordje poffertjes... die je dan godverdomme nog zelf moet gaan staan bakken ook? Oh, en dan de kunst. Nee, daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Mijn gok is echter dat 75% van de bezoekers nog nooit in een tent geweest is... waar die kunst ook daadwerkelijk wordt vertoond. Bestaan die tenten überhaupt? 75% van de bezoekers drinkt liters veel te dure rosé aan lange zittafels... avond aan avond en maar rond bazuinen hoe fantastisch het allemaal is. Nee, lieve mensen, ik geloof jullie niet. De parade is niet. De parade is slechts een kind van de gedachten, een illusie... gevormd door de hoopvolle bedwelmde geesten van de bezoekers. Zij proeven zoete rosé, maar mijn smaak is zeer bitter. Laten we stoppen met doen alsof. Stap uit de bubbel en kom wijn met me drinken in het Vondelpark, want dat is wel echt.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 joy it brings makes me feel S good. good and when I feel good I say of the joy it brings Jason Mraz bezingt de vrijheid. De man die uh, onafscheidelijk is met zijn hoedje en zijn gitaar. The Freedom Song. Goedemorgen, je luistert naar uh, Start op Radio 1 voor BNN. En uh, ja, je, kent, je, je, je bent wel vast al, heb je wel eens een, een wijntje gedronken: een Chardonnay, een Pinot Noir, een Merlot, een Riesling. Ja, dat zijn allemaal uh, voor de veel voorkomende rassen, druivenrassen als het om wijn gaat. En uh, allemaal een beetje uit het Mediterraanse gebied. Maar ken je ook de rassen uh, Regent en Johanieten? Hij uh, denk het niet, hè? <laughs> het zijn mij ook niks hoor. Totdat Daan van BNH University uh, in Nederland naar een, uh, een, een wijnboerderij ging en uh, daar eens even een kijkje ging nemen. Net als bijvoorbeeld koffie is wijn het product waarvan het verhaal minstens zo belangrijk is als de smaak. En als ik dan over wijnen nadenk, dan zie ik grote Spaanse wijngaarden... Italiaanse wijnboeren en natuurlijk Frankrijk, het land van de wijn. Maar eigenlijk zijn het al lang niet meer die drie landen die onze wijnen verbouwen. Zuid-Afrika, Amerika en Australië behoren tot de landen waar veel wijn wordt verbouwd. Maar ja, sinds een aantal jaren zijn er ook in Nederland tientallen wijngaarden te vinden. Nou, eerst alleen in het zuiden, eerst alleen in Maastricht, Limburg... En sinds 1998, ook boven de rivieren, zoals hier in Wageningen. Ik sta hier met Jan Oude Vossar. In 1998 had u een geweldig idee. Ik ben begonnen met een wijngaard. En die is nu 2 hectare groot. En dat zijn allemaal nieuwe druivenrassen. Nou, een groot, groot hek om het wijngaard heen. Zullen we eens naar binnen gaan? Ja, kom binnen. Het ziet helemaal niet meer Nederlands uit. Ja, het lijkt Frankrijk. En uh, vooral omdat het hier ook nog een klein beetje heuvelachtig is op de Wageningse Berg. Ik zie al meteen uh, wat uh, trossen hangen hier. Ze zijn nog aardig groen. Ja, uh, de druiven die kleuren pas half augustus. Deze die beginnen al voorzichtig te kleuren. Dit is een ras Cabernet Cortes, dat is een vrij vroeg ras. En ik, ik schat dat die volgende week uh, gaan kleuren. Zullen, we, zullen we eens verder lopen? Even kijken of we wat meerdere rassen kunnen zien. En hoeveel verschillende wijnsoorten hangen die hier nou? Dat zijn niet de wijnsoorten die we in Frankrijk kennen. Nee, in Frankrijk heb je dus uh, Pinot Noir, uh, Chardonnay, um, Riesling, Elsass in Duitsland en Cabernet Sauvignon, Merlot. Ja, totaal andere rassen ja. dan, uh, dan hier. Die, die worden hier niet rijp. En wat is hier dan echt? Wat, wat zijn toprassen hier? Dus Regent. Dat is ons hoofdras. We hebben wel anderhalf hectare regent. Maar okay. er is dus wel bijna vier, vijfduizend flessen van. De eerste wijngaard, de eerste perceel, hebben we 98 aangeplant. Dat was uh, 95% regent, want dat was toen het enige ras. En daar hadden we toen nog 5% andere rassen op, op, om uit te proberen. En de tweede hectare in 2000 aangeplant. En dat was weer een half hectare regent. En dan ook uh, de rest 2000 kwam de johanniter op de markt. En dat is een heel goed wit witras. Nou, als we dan zo die, die, die, die, die trossen zien hangen, de, de wijngaard hier... De, de wijnstokken, dan, dan valt het me op dat er al ja, best, wel, best wel wat is weggeknipt. Ja, als wijnboer moet, moet je kiezen tussen veel of lekker. De smaakstoffen die komen natuurlijk uit de bodem. Via de wortels, via het ene stammetje, worden ze verdeeld over die trossen. En of die smaakstoffen nou over 30 trossen verdeeld worden of over 10, 12... heb je natuurlijk bij 10, 12 trossen veel meer smaak. Als je dus alle trossen laat hangen, heb je net zo slechte wijn... als die uh, wijn van 2 euro uit Zuid-Afrika. Dus knip zomers gewoon meer dan de helft van de trossen weg... Dan wordt die wijn 10, 12 euro, maar dan heb je wel een goede wijn... die heel erg leuk is en ook gewaardeerd wordt. Iedereen vindt gewoon wijn uit eigen streek heel erg lekker. Vooral als die goed is. En dan uh, in oktober komen hier 100 mensen om, uh, ja, om het wijn te, wijn te oogsten. Maar waar gaat het dan heen? Dan gaat het naar de wijnkelder. Zullen we daar dan eens gaan kijken? Ja hoor, en dan kunnen we gelijk ook gaan proeven. vind ik een goed idee. Nou, We zijn uh, iets verder in Wageningen. Een uh, industriepand. In de wijnkelder. De deur gaat open. Hier heb je echt de, ja, de roestvrije stalen vaten. En als ik daar verderop kijk, ja, dat zijn echt die, de, de houten vaten... zoals je, ja, zoals je van, de, van de plaatjes kent, hè? Ja, dat is in Frankrijk. Barriques heet dat. Dat zijn dus houten vaten van 225 liter. En die zitten op dit moment helemaal vol met wijn? Die zitten allemaal vol met wijn. Van 2012 en ook nog van 2011 deels. Nou Jan, we hebben een, een groot vat... De kurk uit het vat. Ja, het is echt een, echt een groot vat. Helemaal vol met wijn. En Deze is dus ook helemaal te boven vol. En dan tap ik nu even een klein beetje wijn uit. En dan snel de stopvat weer, weer dicht. Dat stop. moet met uh, grof geweld, met de hamer erop. Deze, even ja. deze Zo, die is weer dicht. Zo, de kurk zit er weer op. Zit weer op het vat. Ja, maar dat is liter wijn. Zo. Mag, uh, dat het het mag houdt, hè? He? Wil je even proeven? Dit is uh, Regent uh, 2011. Ja, dat het smaakt goed. is lekker, hè? Het belangrijkste van, proeven is, van wijnproeven is dat je de wijn zes seconden in de mond houdt. Dus je moet, die wijn die moet in je mond opwarmen. En dan heb je... Kijk, je smaakpapillen die registreren zoet, zuur, zout en bitter. Maar... Wijn heeft natuurlijk veel meer lekkers dan alleen zoet, zout en bitter. Het heeft allerlei mooie aromas, maar die komen pas vrij als de wijn opwarmt. En dat duurt zes seconden. En dan gaat het achterlangs door je hoofd heen naar je ruikorgaan? Nou, ja, en dat zijn de aromas van de wijn. Dat is nou het verschil tussen een goedkope wijn en een dure wijn. Een slobber wijn heeft nauwelijks aromas, een wijn van 2, 3 euro. Maar een wijn van 8 of 10, vooral vanaf 10 euro mag je aromas verwachten. Nou, in oktober is er dus weer een oogst. Hoeveel liter komt die dan te liggen? Um... Als we een goede oogst hebben, dan hebben we vijf, 6000 liter. Dus dat is zeven, achtduizend flessen. Kan je dan pas zeggen dat het een goed wijnjaar is? Ja, want als september goed is, wordt het een goed wijnjaar. Als september slecht is, dan wordt het een slecht wijnjaar. Laten we dan proosten op een goed wijnjaar in 2013. Ja, op je gezondheid. Lekker, hè? Wijntjes zo in de ochtend. Kwart voor zeven bijna. Wil je er ook bij zijn, dan kan dat 23 september in het kasteel... bij het dorpje Amerongen. Lekker Nederlandse wijn proeven. Toch nog een week dat vakantiegevoel, hè? Zo aan het einde van de zomer. Michel Delpech met Poeg uh, aanvleurt. En, en ja, ik krijg toch wel. Ik ben nog wakker, hè? Sinds gisteren. Dus ik krijg wel zin in een wijntje. Misschien moet jij er niet aan denken als je net wakker wordt. Goedemorgen. Start. Frank van der Lenden. Yes, uh, de tosti fabriek dat is een tijdelijke fabriek, uh, een tijdelijke boerderij eigenlijk in uh, de hoofdstad Amsterdam. Waar je het traject van grondstof tot tosti kunt volgen. Zo werden donderdag de varkens, Wim en Max. Leuke namen voor de varkens. Uh, geslacht voor de ham. Dit was live te volgen via Twitter. En uh, nou ja, dat wekte nogal heftige reactie op bij de mensen. Uh, Dick, University of Dick, is bij het varkensuitbeen event. Want ook bij het uitbenen... Ben je van harte welkom. Tobias, die, uh, die reacties die je hebt gezien op internet, op Twitter... Dat ik als ik even zoek, hashtag uh, Wim en Marks... dat zijn allemaal mensen die volgens mij wel gewoon vlees eten... maar ja. zeggen van ja, moet het nou, die foto's... en volgens mij was ook een, een Vine, een andere applicatie... waar je een filmpje mee kan maken... waarbij je zag dat die varkens geslacht werden. Wat vind je van die reacties van, van die mensen? En die reacties zijn vaak een beetje onderdacht. Dus je kunt zeggen van, uh, wij zijn een stelletje amateurs... en uh, weten niet wat we doen... En bla, bla, bla. Dat kun je heel snel dat kun je makkelijk zeggen. Maar we doen het wel. En we weten inmiddels best wel goed wat we doen. En de mensen die dus heel kort door de bocht best wel agressieve commentaren tikken. Ja, prima, doe maar. Ja, dan hebben jullie gisteren afscheid genomen van jullie, van jullie varkens. Toch wel een beetje jullie kindjes. Was dat zwaar? Ik denk dat het voor, verschillend, voor iedereen verschillend was. Ik, wat mij betreft hebben we niet heel erg afscheid genomen. Omdat het in eerste instantie varkens waren bedoeld om, om te gaan slachten op een gegeven moment. En, en dat is nu. Nou, ik ben benieuwd, straks gaat het uitgebeend worden. Er uh, staat er een vrachtwagen. Daar hangen ze nu in in, uh, ja. in, in tweeën. En er werd net al één deel van de varken naar, naar binnen getild. Wat gaat het nou eigenlijk allemaal gebeuren straks? Nou, ik zou je uitnodigen om even naar boven te lopen. We hebben boven we hebben een kas. Dat is uh, een min of meer hygiënische ruimte. En uh, daar gaat het gebeuren. Ja. Zes lagen, hè? Heb je ooit onder zoveel belangstelling je werk gedaan? Uh, niet als slager, maar die belangstelling voor een vak waar ik van hou. Ja. Maar wat ik de laatste twintig jaar niet uitgeoefend heb, vind ik gewoon fantastisch. Ja. Dat, uh... ja, het zijn al een mannetje of dertig in totaal die gebiologeerd aan te kijken hoe jullie de mes aan het slijpen zijn. Maar wel interessant te doen, toch? Echt uh, ja. te zien waar het ook echt vandaan komt. Nu staan we gebiologeerd te kijken naar... Uh... Varkens die uitgebeend worden? Ja, ik heb het vaker gezien, eerlijk gezegd. Maar ja? ik vind het toch wel heel erg mooi om te zien ook hoe die mannen echt vakmensen zijn. Maar hoe, hoe is dit anders dan de andere keer dat je het gezien? Andere keren doet een vriend van me het. En die, uh, die heeft het wel goed geleerd op zich. Maar die doet het nog geen 30 jaar zoals deze mannen hier. Het is zo surrealistisch om te zien. Want er staan hier een stuk of nou, 30 kuipstoeltjes. Ontzettend veel mensen van de pers. In ieder geval heel veel mensen met een grote dikke fotocamera om hun nek ik sta te kijken naar hoe varkens uitgebeend worden. Leuk, hè? Ik, ik vind, vind het, het bizar. Nee, ik vind het heel goed. Ja, ja, maar het is wel surrealistisch. Ja, dat is zeker waar. Zeker hier in deze omgeving. Is ja, een een een grote in een fabriekshal. Wat normaal een designplaats is, inderdaad. Mm -hmm. Ja, dat is best, uh, best surrealistisch. Vera van de Tosti-fabriek. Nu is dit project bijna ten einde. Uh, uh, nou, de, de slacht van de varkens is bijna ten einde. En hoe, hoe kijk je er dan op, op terug? Als echt een heel waardevol project voor onszelf als groep. En ook voor Amsterdam en misschien zelfs nog wel een beetje daarbuiten. Omdat ik het gevoel heb dat er uh, heel veel discussie op, op, via het platform van de Toschfabriek is geweest. Ja. En voor mezelf ook heel erg uh, echt aan de lijf heb ondervonden hoe wat je bandnaam nou met voedsel is. Ja, Misschien uh, geslagen lijkt me zo. Ik ga even een uh, tostje halen. Kerst nog eventjes. Lekker ontbijken zo voor Dick. Voor wie trek heeft gekregen van dit verhaal... vandaag wordt vanaf 1 uur de slachtbradderie gehouden. En dat uh, zijn de resten vlees die niet tot ham verwerkt kunnen worden. Goedemorgen Radio 1 en uh, de, de situatie in Egypte, je volgt het waarschijnlijk wel via tv of kranten, die blijft natuurlijk verschrikkelijk. En uh, wij zijn Radio 1, de nieuws- en sportzender, dus uh, wij houden je ook op de hoogte hoe het daar nu is. Een update van Annabel van der Bergen, zij is in uh, Cairo nu. Goedemorgen Annabel. Goedemorgen. Goedemorgen, het is, uh, het is daar ook ochtend. Hoe is de nacht verlopen? De nacht is uh, redelijk rustig verlopen, maar dat kwam natuurlijk na een, een aantal heel heftige dagen hier in Cairo. Ja, want even, even een, een, een round-upje. Deze week is er veel gebeurd. het uh, laatste wapenfeit is eigenlijk de, de, de, de, de confrontatie in de, in de moskee waar uh, mensen zich hadden verschanst, toch? Ja, dat klopt. Gisteren waren er een, een, honderd, een aantal honderd mensen die in de Fatah-moskee in Cairo zich hadden schuilgehouden voor het leger en voor de politie. Zij zochten euh, daar een beetje dekking omdat zij niet geloven dat zij op een vreedzame en veilige manier het plein zouden kunnen verlaten en naar huis gaan. Dus euh, zij hebben daar eigenlijk euh, de nacht doorgebracht. Ze hebben daar ook zaterdag nog een aantal uren doorgebracht. Tot de, tot de politie en het leger zijn beginnen schieten in de lucht in de eerste plaats. Om te zeggen: Kijk, jullie moeten nu echt de moskee verlaten. En wij beloven jullie dat jullie dat zonder problemen veilig zullen kunnen doen. Stelselmatig uh, zijn een aantal van die mensen dan naar buiten gegaan, zijn zij uh, richting het plein getrokken, maar de vrouwen en kinderen werden wel doorgelaten, maar de mannen die werden gearresteerd. Dus die konden helemaal niet veilig uh, wat hun werd beloofd uh, naar huis keren. Nee, inderdaad, dat klopt. Heel veel van die mannen zijn gearresteerd. Het is zo dat er op dit moment een noodverstand is afgekondigd in Egypte. Dus dat houdt in dat in principe iedereen zonder reden kan opgepakt worden. En dat is gisteren in grote getallen gebeurd. Ja, dat is wel, wel echt bizar. En het is, uh, uh, nou ja, sinds deze week is het echt geëscaleerd. Uh, dat is eigenlijk sinds uh, Mossi is afgezet door het leger... En uh, wat, wat heel eventjes, even terug naar. Want in 2011 is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen met Mubarak. Uh, die afgezet werd toen. En toen kwam Morsi aan de macht. En die heeft het ongeveer een jaar gezeten. En die is nu dan afgezet. En daar is nu het conflict over, toch? Tussen de moslimbroederschap en het leger. Ja, dat klopt inderdaad. Dus Mubarak was eigenlijk een uh, legerfiguur. Dat was iemand die uh, in de luchtmacht had gezeten. die toen aan de macht was. Nu, uh, Morsi heeft dan zijn plaats overgenomen. En hij is een moslimbroeder. En nu zien we inderdaad dat de strijd tussen die twee groepen heel slecht wordt uitgevochten. Want Morsi is afgezet door het leger En heel veel mensen zeggen van, kijk, dat is een, een anti-revolutie, want nu zijn zij terug aan de macht en dat kan niet. Want dat is waarvoor we in 2011 op straat zijn gekomen. Aan de andere kant heb je natuurlijk het leger dat zegt van, kijk, Morsi die heeft een heel slecht beleid gevoerd. De dingen die hij, die hij beloofd had, is, heeft hij helemaal niet nagekomen. Dus wij moeten hem afzetten... Uh, en wij moeten ons volk uh, luisteren naar, het, naar de stem van ons volk... en naar de vraag van ons volk en dus zelf terug de macht nemen. Maar waar heeft hij dan op gefaald volgens het leger, Morsi? Wat heeft hij dan niet gedaan? Wat heeft hij, welke afspraken is hij dan niet nagekomen? Ja, wel, Volgens het leger is het natuurlijk in de eerste plaats het feit dat Morsi... op een bepaald moment heel veel macht naar zichzelf heeft toegetrokken. Dat was denk ik de, de, de grootste fout die hij gemaakt heeft het afgelopen jaar... Nu, wat er ook wel is, is dat hij er niet in slaagde om de economie terug uh, op te trekken en die op, op, uh, op een goed pijl te houden. En dat is wel heel belangrijk voor het leger, dus dat is zeker ook een van de grote redenen waarom het leger is ingeschreven. Ja, en nu, uh, nu is het leger dus aan de macht, soort van. Uh, wat, wat, wat gaat er vandaag gebeuren? Staan er nog uh, demonstraties op de planning? Of, of wat, wat, is, wat brengt de dag van vandaag? Ja, er staan zeker demonstraties op de planning. De Morsi-aanhangers uh, en, de, en, de, en de moslimbroeders die hebben beloofd dat zij alle dagen op straat zullen komen om verder te strijden voor hun rechten en om verder te uh, tonen dat zij wel nog steeds achter Morsi staan wat hij te de president moet worden van Egypte. En wat houden haal... Oh ja, sorry. Dat, dat betekent volgens mij nog meer geweld, nog meer blust zitten. Want het is uh, afgelopen week al heel heftig geweest, uh, woensdag waren er... Bijna 700 doden, uh, donderdag dan weer 200. Het, het, het neemt alleen maar toe uiteindelijk het aantal doden. De intensiteit van de gevechten neemt toe. Dus het, het lijkt er niet op dat het binnenkort uh, rustig wordt. Nee, en het is ook altijd wel... Uh, de, de, die demonstraties die verlopen niet uh, vredig. Dus het is ook wel weer een bloedvergieten vandaag waarschijnlijk. Ja, maar het, het is zo dat, het, uh, dat het de indigende in regering gezegd heeft... dat ...van zodra zij zich bedreigd voelen of van zodra er overheidsgebouwen worden aangevallen, dat zij met scherp zullen schieten. Dat zijn hele zware woorden, want dat betekent dat zij niet meer moeten waarschuwen dat zij onmiddellijk in de aanval kunnen gaan. Aan de andere kant worden er ook op de nationale televisie berichten gegeven dat de pro-mortiebetogers met wapens rondlopen... Ik zelf heb dat niet gezien, ik heb wel foto's gezien, ik weet niet of die kloppen. Maar natuurlijk, die geruchten gaan de ronde, dus dat geeft dan ook de legitimiteit om die mensen uh, aan te vallen. Heftig hoor. Jij loopt zelf ook in een, uh, in een kogelvrij vest uh, rond. Is het, is het nog wel veilig voor jou als journalist daar? Ja, maar, gisteren waren wij op het Ramsiefplein, dus dat is net bij die moskee uh, waar die mensen zich schuilhielden en waar we ook die grote gevechten plaatsgevonden hebben op vrijdag na het vrijdagsgebed. En gisteren werd er op een bepaald moment opnieuw, opnieuw geschoten, um, wij zijn toen een beetje in, in, in de buurt rond die moskee gaan staan om, om wat dekking te zoeken. Maar we hebben is is zeker noodzakelijk, zeker ook omdat je als, als journalist sowieso opvalt als buitenlander, maar in de tweede plaats ook geviseerd wordt door de mensen op die pleinen, omdat zij zeggen van jullie zijn spionnen, jullie vertellen niet de waarheid, jullie vertellen alleen maar levens aan de media. Dus zij dragen eigenlijk een hele grote haat tegenover de westerse journalisten op dit moment. Maar is het dan nog wel uh, leefbaar en werkbaar voor jou daar, die situatie dan? Op dit moment vind ik het wel nog leefbaar en werkbaar, maar ik moet natuurlijk wel alle risico's goed berekenen. En ik blijf daar heel voorzichtig. Ja, dat begrijp ik. Wat is, de, uh, uh, wat, wat, wat is de. Wat brengt de toekomst? Wanneer komt er een uitsluitsel? Is daar zijn er, want ik, ik weet dat Amerika zich ermee bemoeit. Uh, ook de blauwhelmen helmen worden alweer opgeroepen om zich daar naartoe naar te begeven. Wat, wat kan de oplossing zijn? Ja, op dit moment lijkt een politieke oplossing alles in heel, heel, heel ver weg. Uh, het lijkt er niet op dat een van de beide partijen nu nog bereid is met elkaar aan tafel te zitten en te praten over een mogelijke politieke toekomst voor Egypte. Uh, iedereen strijdt nu zijn eigen strijd. Het is, is hard tegen hard. Um, in dat opzicht zie ik niet onmiddellijk een, een, een uitkomst. En natuurlijk de internationale interventie, de internationale gemeenschap, die zal iets moeten doen. Maar het lijkt er ook op dat het leger en de interim regering daar eigenlijk een beetje lak aan heeft. Zij ja. luisteren daar helemaal niet naar. Ja, dus het is nog niet, uh, nog niet uh, er is geen uitsluitsel over hoe dit kan worden opgelost. Uh, ja. ben, jij, ben jij vandaag ook nog uh, weer op pad en, uh, tussen de demonstraties? Ja, ik ben zeker nog op pad vandaag. Oké, okay. nou ja, ik, ik wens je veel sterkte, pas op. En, uh, en uh, uh, ja, blijf goed verslag doen ervan, want het is een hele interessante kwestie uh, die wij op de voet volgen hier op Radio 1 natuurlijk. Dankjewel Annabel. Graag gedaan. En een fijne zondag nog gewenst, ondanks uh, de situatie daar. Dankjewel. Doeg. Ja. Je luisterde naar Start deze zondag, uh, 18 augustus. Zometeen, dit is de zondag. Uh, ik bedank je voor het luisteren en uh, volgende week uh, natuurlijk weer een startaflevering. En uh, geniet ook van je zondag. Uh, maak er iets moois van, ondanks dat het weer mwah, zo zo is. Fijne dag gewenst nog. Dit is de countdown. Vroege Vogels telt af naar Earth Overshoot Day 2013. Maar wat is Earth Overshoot Day en wanneer is het eigenlijk? En Alle informatie over het fenomeen Earth Overshoot Day hoort u in Vroege Vogels, maar ook Just Dig It. Ik ben André Kuipers en ik denk dat we klimaatverandering kunnen remmen door te graven. En uiteraard wil natuur, de orgisch, ooievaars, milieuvriendelijke tuinen in Rotterdam en ruiende bergeenden.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 Dit is Radio 1.